Drie uur. Het NOS-journaal. Raymond Serré. Het bewind in Libië staakt onmiddellijk alle militaire acties tegen de opstandelingen. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt op een persconferentie. Hij zei dat de maatregel is bedoeld ter bescherming van de Libische burgers. En hij belooft hen hulp te bieden en de belangen van de buitenlanders in Libië te beschermen. Libië handelt daarmee volgens het handvest van de Verenigde Naties, zei de minister. De VN-resolutie die gisteren is aangenomen... is volgens hem juist in strijd met dat handvest. De resolutie maakt de weg vrij voor de internationale gemeenschap... om in te grijpen als het regime zich niet aan het vliegverbod boven Libië houdt... en het geweld in het land doorgaat. Internationaal is er sceptisch gereageerd op de bekendmaking van het staart het vuren. De Britse premier Cameron zei dat Gaddafi niet zal worden beoordeeld op woorden... maar op daden. En volgens Frankrijk verandert het niets aan de dreiging in Libië... Eerder op de dag waren er berichten over hevige gevechten... tussen het regeringsleger en opstandelingen bij de stad Misalata... in het westen van Libië. Daarbij zouden veel doden zijn gevallen. Volgens de opstandelingen wordt er nog steeds gevochten... ondanks de afkondiging van het staakt het vuren. De Nederlandse ambassade in Japan heeft jodiumpillen ingeslagen... voor de Nederlanders in het land. Ze kunnen worden opgehaald bij de ambassade in Tokio... of eventueel per post worden verstuurd.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 Koningin Beatrix heeft vanochtend vrijwilligerswerk gedaan. Ze deed dat in het kader van NL Doet, het jaarlijkse evenement waarbij tienduizenden mensen klusjes opknappen. De organisatoren willen zo mensen kennis laten maken met vrijwilligerswerk. De koningin was bij een organisatie in Nijmegen die theaters, circus en musicals maakt met kinderen. Ze hielp daar onder meer met het schilderen van een muur. Ook andere leden van de koninklijke familie komen in actie en al Doet is morgen ook nog. De man die op Prinsjesdag een vaccinelichthouder naar de Gouden Koets gooide... moet worden onderzocht in het Pieterbaancentrum. De rechter in Den Haag wil psychisch onderzoek laten doen... om de juiste straf te kunnen bepalen, zegt de persrechter. De rechtbank is tot die conclusie gekomen... voornamelijk op basis van de adviezen van de psychiater en de psycholoog... die al met meneer hebben gesproken... En die beiden zeggen dat er een zeer groot residieverrisico is. En dat dat risico ook gaat om fysiek geweld ten aanzien van personen. Tot nu toe weigerde de man om mee te werken aan onderzoeken. De man van 30 gooide de kaarshouder naar de koets tijdens de traditionele rijtoer in Den Haag. Hij zegt dat hij dat deed omdat hij vindt dat Beatrix niet rechtmatig op de troon zit. En dan het weer bewolkt en vooral in het zuiden en midden van het land regen. Het wordt 7 graden op de wadden tot 10 in het zuiden. Morgen en de dagen daarna zonnig en droog. Dan wordt het zo'n 9 graden. ANWB, verkeersinformatie. Er staat in totaal 50 kilometer aan file. De langere files en de opvallende files die staan op de A4... van Amsterdam naar Den Haag, bij een zoete Rijndijk, 6 kilometer. De A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 5... Er is een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda. Er staat voorknopend Ridderkerk, 5 kilometer. Twee van de vier rijstroken zijn dicht. En de A67 van Venlo naar Eindhoven bij Gelderop, 5 kilometer. Stond een tijdje een kapotte vrachtwagen, maar de weg is inmiddels weer vrij. Recycleweken, goed voor een groen milieu en extra goed voor een portemonnee. Wat dacht u van een Bosch 1400 toeren wasautomaat met VarioPerfect Perfect en maar liefst 20 zuiniger dan energieklasse A? Na 100 euro recyclepremie slechts 549 euro. Van experts kun je meer verwachten. Radio 6 presenteert.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 Welkom terug, hier vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U bent hier van harte welkom. We gaan debatteren over de vraag of ambtenaren een hoofddoek mogen dragen. U hoort Justus Van Oel over ergere, ergere dingen moet ik zeggen dan kernenergie. En u kunt natuurlijk reageren op deze uitzending via onze website... vrijdagmiddaglive.afro.nl of twitter ons, hekje AfroVML. Dit, dit is, dit is, dit is, dit is, dit is de broer van... Ja, dames en heren, welkom bij de broer van wat helemaal geen broer van is, uh, maar gewoon een een ander soortige scène. Want ook wij van de satire. Ontkomen niet aan datgene wat er in Japan aan de hand is. Het is een menselijke tragedie van ongekende omvang... waarvan de afgelopen ongewis is. Bij ons aan tafel een kernenergiedeskundige, meneer Brooshoofd... en een leek, de heer Ramza, die het een en ander vanuit de optiek van de onwetende beschouwt. Zoals iedereen van ons eigenlijk. Meneer Brooshoofd, u misschien als eerste even aan het woord laten. Ja, uh, wat moet je ervan zeggen? Uh, de situatie is termaat... KUT! Dat is het dermate. Uh, meneer Ramzaat, meneer Ramzaat. Zeg maar Olly hoor. Goed, Olly, misschien kunnen we elkaar even laten uitpraten. Ja, dat is en... goed. goed. Mondje dicht, Ollie. Excuus, ik moet het tegen mezelf zeggen, anders vlieg ik zo weer uit de bocht. Gaat u verder. Oké, okay, meneer Brooshoofd. Ja, uh, nou, wat, we de, wat er de afgelopen week gebeurd is met die kerncentrale. Dat heb ik precies zo met mijn cv-ketel. Al maanden. Met die kerncentrale is voor ons als kernfysici ook een heel nieuw scenario. Oh ja, oh ja, ik had acht jaar geleden ook precies hetzelfde in mijn oude woning: meneer... die ketel daar. Meneer Ramzaat, ja. meneer Olly. Really? Yeah. Uh, daar ging je weer, hè? Oh ja, oh, oh sorry, ja. sorry. Ook oh, aan u meneer Brooshoofd. Ik heb het gewoon vaak niet in de gaten. Het is een soort enthousiasme. Ach, hartstikke goed. Nou, dat geloof ik graag, maar toch even opletten graag. Ja, doe ik. Meneer Brooshoofd, gaat u verder? Dank u. Kijk, uh, wat er hier gebeurt, of ja, eigenlijk beter gezegd, aan het gebeuren is is iets anders dan destijds in Tsjernobyl. Uh, ja. die centrale was in vol bedrijf op het moment van de explosie, terwijl in dit geval. Nou, precies, uh, dat acht jaar geleden <laughs> met mijn oude ketel. Dus ik stond te douchen en ineens een, een klap, jongen, Oli, Oli. Ja. Oh ja, oh ja. ja. Excuseer. Meneer ja. Bloeshoofd. Ja, dank u. Uh, nou, het is heel anders uh, dan, dan nu dus. Uh, u heeft ongetwijfeld deze week de diagrammen gezien... van hoe eenvoudig deze reactoren eigenlijk in elkaar zitten. Maar er hoeft maar één dingetje fout... Ja, ja precies, heb gelijk. Het bleek God. maar één palletje te zijn dat los, los was geschoten... waardoor het bimetaaltje kon opzoeken. En hop, in het ene de hele gaskraak... wagen wij het open, dus kun je kunt wel nagaan. Ollie. Weer enthousiast? Ja, als u mij nou even laat uitpraten... Dat is oh, dus precies wat mijn de zei. Want ik begon natuurlijk meteen te speculeren over dit en dat. De zussen zo en een heel verhaal. Olly. Oh, ik zeg niks weer, echt niet. Sorry. Zo komt meneer Brooshoofd natuurlijk niet tot zijn uitleg. Terwijl hij daar nou juist alles van weet. En dat willen de ja. mensen thuis graag horen. Het is niet dat ik dat niet begrijp hoor. Nee. Maar ja, nou, mondje toe, krik, krak, sleuteltje weg. Hartstikke goed. Meneer Brooshoofd. Nou, ik, eh, ik probeerde uit te leggen dat als er één cruciaal dingetje misgaat, je enorm in de problemen komt. Ja. Uh, de reactorketels hebben geen koeling meer. Uh, die reactorstaven worden gloeiend heet. Ja. Het koelwater kookdroog droog als het ware. Er moet koud water bij, ontzettend koud veel water. Ja. Uh, verschrikkelijk uh, veel ijskoud. Nou, dat, dat, dat, dat was bij wa mijn ketel precies alles op. Ik stond namelijk onder een. Een gloeiend hete douche. En in één keer was die ijs koud. Dus ik nog door het huis. Wie heeft er een warme kraan hey, op? Hé, hey, hey, Olly! Gaat u door, meneer Brooshoofd? Ja. Nou, ja, goed. Uh, wat gaat er nu verder gebeuren? Dat is dus de kernvraag. Om het maar wat frank te zeggen. Niemand die het weet. Uh, we hopen natuurlijk... Nee, niemand, dat... die, niemand weet het. Niemand weet het. Wat is dat nou voor een loodgietersantwoord? Om je het geld uit de zakken te kloppen. Wat is het met mijn ketel? Niemand weet het. Maar u moet het nieuwe. Betalen ja, graag. Ja, ik word gek hier. Excuus, Olly. Ja, Meneer wie? Brooshoofd, gaat u door? Ja, uh, Molly, uh, ja, oprotten. Ja, oh ja, natuurlijk. Ja, ja, nee. Wat is er met mijn ketel? Die heb u zelf kapot gemaakt. Daarom is die droog gekookt. U moet een nieuwe kopen en alles betalen. Jees. En ik heb niet Want dit was, het dan, was de broer van. Iedere week in vrijdagmiddag live. Twee mensen krijgen hier de vloer om met elkaar te debatteren. Twee katheders zetten we daarvoor neer. Twee mensen met verstand van zaken daarachter. En vandaag gaan we het hebben over de vraag... Waar mag een hoofddoek gedragen worden? VVD Tweede Kamerlid Janine Hennis plasgaard voert zich deze week hardop af of Stadhuis Bali-medewerkers wel een hoofddoek of andere religieuze symbolen mogen dragen? Zij zei het ook belangrijk te vinden dat daarin alle rust over gedebatteerd wordt en wij gaan alvast aftrappen liefst helemaal niet in alle rust natuurlijk. Met hier Lex van Droogen, raadslid van de CDA-fractie in Amsterdam en Frank van Dalen, raadslid voor de VVD bij de Welkom. Eh, meneer van Dalen. Eh, uw VVD-fractie ligt een beetje overhoop hier in Amsterdam... Hè? want een deel is er wel mee eens en een deel niet. Nou, wat je ziet in de VVD wordt het maatschappelijk debat in de breedte gevoerd... En je hebt voorstanders en tegenstanders als het gaat om uh, de scheiden van kerk en staat... en een neutrale overheid in combinatie tot religieuze en politieke symbolen. Nogal demonstratief, want een van uw collega's Werner Toonk, die kwam met een hoofddoek op uh, de raadzaal binnen, begrijp ik? Dat klopt, en uh, daarmee werd een krachtig statement gegeven... Uh, dat hij vindt uh, dat uh, religieuze symbolen in overheidsdienst zo moeten kunnen... nou, ik zal dadelijk de stelling verdedigen dat dat uh, geen goed idee is. Nee, wel, gaat het wel een beetje binnen de partij? Of? Ja, nee, hartstikke goed. We kijk, het is een volkspartij en we voeren met elkaar de discussie... die binnen het volk gevoerd wordt. Nee, meneer Van Droog moet al lachen, u geniet ervan. Ja, ik vind het ontzettend komisch. Uh, vooral omdat het eigenlijk een, uh, allemaal berust op een volstrekt tragisch misverstand bij de VVD. Nou, ze, dat, gaan, ze, dat gaan we zo van u, van u helemaal. horen. We, binnen uw eigen partij is hier geen verdeeldheid over. Nee. nee. U, u gaat zo direct uh, een andere stelling dan meneer Van Dalen gelukkig... want anders zouden we geen debat uh, verdedigen. Wij hebben een stelling geformuleerd die luidt als volgt. Stadhuis Bali medewerkers mogen geen hoofddoek dragen. Daar gaat u over in debat nadat we weer hebben geluisterd naar de soldiers. Like okay. okay. I can't see. Single van de Soldiers. Ik heb gevraagd welke bekende Nederlander deze band heeft ontdekt. En heel veel mensen hebben gemaild. En heel veel mensen zeiden Giel Belen. Maar uh, Kato van Dijk, dat is niet goed, hè? Dat is niet goed. Wie is het wel? Dat, <laughs> dat is Leo Blokhuis. En, en uh, er waren twee mensen, en misschien ook wel meer... maar in ieder geval de eerste twee die het goede antwoord gaven... dat waren Sibu de Ré en Karin Boelens. En die hebben twee kaarten voor jullie concert in Paradiso gewonnen. Plus jullie allernieuwste... CD, This Times heet die. Want die is, die is net verschenen. Wat heeft dat jullie eigenlijk allemaal opgeleverd, dat optreden in de wereld Draai door? Nou, uh, we hebben toen heel veel optredenverzoeken binnengekregen. En uh, ja, daarvoor hebben we eigenlijk de hele zomer heel veel kunnen spelen. Dus zijn echt doorgebroken. Ja, nou ja, ja, hoe moet je dat zeggen? Doorbreken is wel zo'n woord. Maar het is in ieder geval, we hebben heel, een hele te gekke uh, zomer kunnen hebben. met heel veel optredens en ja. voorjaar. En dus uh, eigenlijk van, ja, van wat we daar allemaal. Van kregen, konden we uh, een plaat gaan opnemen. Ja, want er zijn ook veel muzikanten en DJ's die kritiek hebben op dat programma. omdat je het maar een minuut mag spelen. Ja, het ja, is dus nu, nu natuurlijk een heel, uh, iets gaande om, uh, om dat langer te doen. Maar ja, het is, het is inderdaad heel oneerlijk of zo. En het doet ook wel. Het, is niet, het doet niet recht aan de, aan de muziek. En vaak als je een minuutje hoort van het nummer, is het gewoon niet. Is niet het nummer. Nee, maar het maar ja. werkt wel, dus blijkbaar. Ja, nou ja. ja, zo... Ja. Hier, hier mag je helemaal uitspelen. En, en sterker nog, met eigen nummers. Want ja. in de wereld daardoor speelden jullie een cover. Ja, uh, jullie zijn eigenlijk een soort familieband. Althans, twee zussen en een broer. Ja. Gaat het eigenlijk wel goed altijd met je familie op pad? Uh, nou, nee. Het is wel, het is wel speciaal natuurlijk. Ja, maar het is ook wel heel gezellig met je familie op pad. Want, jullie hebben ook zelfs ook nog met je vader, geloof ik, gespeeld. Uh, ja, of, lang of, geleden. Of, mogen we dat niet <laughs> Nee hoor, dat mag we wel. Nee, ja. dat klopt. We hebben vroeger ook met ons vader en onze oudste zus samen gespeeld. Waar ja, komt het allemaal vandaan, je liefde komt, voor de muziek? Ja, ik ja, denk het wel. Ja, we zijn gewoon heel erg, uh, we hebben vroeger heel veel gespeeld samen en heel veel gezongen altijd. En uh, onze vader liet altijd heel veel muziek horen. En dan waren we heel geïnteresseerd. Dus dan uh, ja. gingen we dat spelen. En uh, het voelde heel natuurlijk eigenlijk allemaal. Het leidt onder andere tot prachtige samenshang. Dus ik zou alle ouders oproepen om dat vooral uh, ook te doen. <laughs> ja. En we gaan jullie zo direct <laughs> nog één keer horen. Ja. Dankjewel tot zover, Kouter van Dijk. Het debat nu tussen de Amsterdamse raadsleden... Lex van Drogen van het CDA en Frank van Dalen van de VVD... over de door ons geformuleerde stelling... Stadhuis Bali-medewerkers mogen geen hoofddoek dragen. Beide eerst, u kent de spelregels, maar voor de luisteraar... nog een keer, 2 man 30 seconden om ongestoord te spreken... en daarna mag u elkaar gerust onderbreken. Frank van Dalen van de VVD, 30 seconden om te zeggen... waarom u voor de stelling bent. Ja. Het is heel erg... We praten over het hoofddoek. Het gaat wat mij betreft niet alleen om het hoofddoek... maar ook om alle religieuze en politieke symbolen... die je persoonlijke mening uitdragen. En op het moment dat we praten over het contact tussen de overheid en de burger... mag er niets tussen die burger en die overheid in de weg staan. Want de burger is aangewezen op die monopolist die de overheid is... in bijvoorbeeld het verkrijgen van je paspoort. En daarin hoort de overheid volstrekt neutraal te zijn... zoals we dat in Frankrijk zien, zoals we dat in Turkije zien... Zoals als het debat op Marokko wordt gevoerd. Lex van der van het CDA, 30 seconden om te zeggen waarom je er oneens mee bent. Iedereen mag eh, dragen wat hij wil. Alleen overheidsdienaren die een bevoegdheid hebben om eh, te, gezag uit te oefenen. Dus dat zijn eh, politieagenten, rechters, noem ze maar uit. Dan moet je geanonimiseerd optreden en in dat geval moet je geen hoofddoekje dragen, geen religieuze ge uh, symbolen of wat dan ook. Vaak heb je dan ook een ambtsuniform. Dat is begrijpelijk. En alle andere ambtenaren zijn gewoon net zo mensen als meneer Van Dalen en ik. 30 seconden, meneer Van Dalen om te reageren. Ja, wat de heer Van Droog, waar hij aan voorbij gaat... is we hebben de afgelopen uh, anderhalf twee enorm veel gevallen gezien... van seksueel misbruik binnen de kerk. Dat heeft een groot aantal mensen enorm diep geraakt en gekrenkt. En als deze mensen willens naar het, uh, het stadhuis moeten. En daar worden geconfronteerd met dat symbool. Wat hun zo onwaarschijnlijk diep raakt... is dat een belemmering in de communicatie tussen de burger Ach, en de Als er overheid. iemand met een kruisje zit, bedoelt u? Als er iemand met een kruisje zit. En dat moet je, want dat is de andere kant van de medaille... dat moet je dit type burger met deze ballast niet aan willen doen. Meneer Van Droog van het CDA, 30 seconden. Nou ja, meneer Van Dalen die gaat gewoon voorbij aan, uh, aan, aan wat er nou eenmaal is. Uh, kijk, het is een kolderiek misverstand. Uh, de overheid moet neutraal zijn, maar dat wil zeggen dat zich neutraal opstelt... tegenover elke soort van godsdienst, maar niet alles moet verbieden. Dat is de, we de weg terug naar drie, vier eeuwen geleden, meneer Van Dalen. Dus uh, kolderiek en heel niet slim... Niet slim, zelfs. Ruim binnen de tijd... Uh, de, ja, meneer Van Daal, u mag op het laatste even ja, reageren. Nou ja, Kolderik uh, en niet slim. Nou ja, het CDA shopt uh, wel heel erg uh, makkelijk in wat haar wel gevallig is. Als ik kijk naar bijvoorbeeld het onderwijs, waar je dezelfde discussie hebt... dan zegt het CDA binnen het bijzonder onderwijs... moet het mogelijk zijn om religieuze symbolen te weigeren. Dan gaat het natuurlijk over christelijke scholen... waar andere typen religiesymbolen worden geweigerd. Maar dat mag dan niet voor het openbaar onderwijs. Meneer Van Drogen, waarom daar wel en bij de Stadhuisbalie niet? Nou, dat is, uh, bij het christelijk onderwijs ben ik daar ook ontzettend tegen. En daar is maar mijn uw collega partij, is in de mijn, Tweede Kamer, mevrouw Sterk, mijn, niet. is mijn partij ook tegen. En nee. wat Mirjam Sterk zegt, dat, uh, dat moet zij dan weten. Maar, maar toch vrouw, niet zoveel eenheid voor... in de partij als u net ja, maar het is zei. Sterk is ja, wel uw Kamerlid. Ja, maar, dat is, maar ook dat is op dit moment niet zo... dat het in het bijzonder onderwijs niet mag, meneer ja. Van Dalen. Nou, u ziet ook nee, binnen nee, het CDA wat nee, nee, nee, de discussie nee. blijkbaar gevoerd. Nee, wij voeren daar geen discussie over, want dat hoeft ook niet. Wij staan daar toe, alle religieuze symbolen staan wij toe... En ik zeg niet dat het altijd handig is, maar wij staan het wel toe. En ik vind dat de mens vooraan moet staan en niet de regels, meneer Van Daden. Want u, gaat, u zegt dat mag niet. Ik word veel liever aan de balie behandeld... door een meisje met een hoofddoekje erom... dan door een man met heel veel piercings... met grote vlekken onder zijn arm van een t-shirt. Dat vind ik wel vervelend. Ja. En, ja, maar... zo, en, dat, en daar kan ik ook niet voor kiezen. Ja. Dus als u zegt hij mag geen symbool dragen... gaat u dan ook vertellen wat hij aan moet... en dat hij zijn haar nee. naar de kapper moet... en geen piercings moet nee, dragen en geen tatoeages? U, u ridiculiseert nu... waar nee, het om ik... gaat is dat ik uh, ga niet... op het moment dat iemand zich uh, geroepen voelt... om politiek of religieuze symbolen uh, bij zich te dragen... dat die dame in dat maakt naar de omgeving, zoals dus ja. hij of zij uh, vindt dat het leven geleefd zou moeten worden. Daar hoort een overheid verder van te blijven. Nee, maar, als het gaat om uh, uh, de discussie ook binnen maar, het CDA, me, mevrouw Sterk is uw Kamerlid, niet ja. ons Kamerlid. Zij nee, vindt inderdaad dat het onderscheid Henders, binnen het onderwijs uh, plasheid, wel gemaakt dus, uh, moet worden. Toonzen. Sorry? Mevrouw Heddes Plasgaard is ook niet onze die... Nee, deze... maar wij komen als VVD er ook vooruit dat die discussie in openheid moet worden gevoerd. Ja, want het is het... een thema en het kan niet zo zijn dat als het in Turkije een thema is, in Marokko een thema is, ja, in Frankrijk maar... een thema is, dat het in Nederland geen thema is. Wij moeten ja. ook voor die maar, mensen staan maar, Marokko, uh, die, dat, die... Marokko heeft, is het een thema en in Turkije is het een thema omdat in Turkije er een staatskerk is... En daar wordt voor gekozen. Maar wij hebben gelukkig al heel lang geleden besloten... dat er een scheiding is tussen de kerk en de nou, staat... Laten we dan die scheiding en dat van de, de staat niet mag nee, beïnvloeden in de kerk... en de kerk niet in de staat. En dat, dat is ook dat is het enige waarom het gaat. U praat over symbolen. U praat over symbolen in de openbare ja. ruimte. Daar gaat het niet over, meneer. meneer, nee, maar meneer, meneer vader, vader, ik dus heb nog is... geen argument uh, gehoord. Uh, het gaat ik over vind... de ballast die individuen bij zich dragen... die een aversie hebben tegen bepaalde religies. Even dat voorbeeld ja, van, dat meneer is... van meneer Van, van ja, ik Even een reactie op dat voorbeeld van meneer Van Dalen. Die zegt, er is iemand die is ooit misbruikt. Ja. Helaas ja. door iemand uit de katholieke kerk. Is net bij de dat commissie Deetman dat... dat... geweest. Kom bij de balie en daar zit een katholiek iemand duidelijk zichtbaar... Zichtbaar met een kruisje. Ja, dat kan. dat ben ik, dat ik niet zo hoog. Nee, handig, maar he? ik kan ook naar de balie gaan, meneer nee, nee, Van Dalen. Nee, en meneer, en, meneer, en gaat daar gaat gecomponteerd daar nou worden. Nee, maar, ik geef u u een ander noemt dat voorbeeld. net namelijk niet zo Ik handig. noem u een ander voorbeeld. Ik kan naar de balie gaan en daar een ambtenaar tegenover mij zien... met een driehoekig uh, symbooltje erop dat hij homoseksueel is. En ik kan daar een probleem mee hebben. Daar kan je niet zo moet, ik doen? Dat, moet ik Heb dat ik begrepen. dan ook erg vinden? Dat vind ik niet erg. Dat, dat, dat, is, dat, is, geen, dat is geen levensovertuiging waarvoor gekozen wordt. Nou, dat, dat is wel een over, Maar het is inderdaad is waar dat we hier praten over een glijdende schaal. Want inderdaad, op het moment dat het wordt toegestaan om allerlei religieuze en politieke Precies. symbolen uit te dragen. is de volgende stap: mag ik dan, op basis van mijn geloof, bepaalde mensen niet trouwen? Nee. Uh, dat, is, dat is op dit moment in een aantal gemeenten in Nederland is dat gewoon nog de praktijk van alle dag. Uh, scholen waar homoseksuele leraren worden geweigerd. Kortom. Mag, is er is een geleidende schaal waar we met elkaar over moeten blijven praten als het nee. gaat over het thema scheiding, kerk en staat. En nee, je kunt u kunt dat niet er, aan voorbij gaan. U haalt, er, u haalt, er, u haalt door elkaar heen dat er een vereniging is die iedereen zelf mag organiseren. En in, binnen een vereniging mag je dat doen. Je kunt als overheid zeggen: ik wil geen subsidie geven aan een school waar dat gedaan wordt. Terecht, ben ik met u eens. Maar, nou, dat betekent dat de hoop elke bijzondere scholen ik, elke heel verschuldigd zullen zijn op basis van wat u nu zegt. Ja, nee, maar dat, nou, die, die, die, die, nou, dat is De nee, nee, scholen ik, doen dat niet. Ik meer. geef dadelijk de de de de u de lijst van scholen mee. U gaat, u gaat, en dat geef ik nu een voorbeeld mee. We hebben hier in Amsterdam we een aantal organisaties die charitatief werk doen. Het leger des heils. De rode draad, ja. noemt u zo allemaal maar op. Die en, die zijn, die oh, oh, die zijn, en die horen geen overheidstaken uit te voeren... en ook en dan, niet door de us, overheid exclusief dan, te worden ingeschaald... Meneer om overheidsstaken u, u, u, u zegt, begrijp ik, het gaat om de kwaliteit van het werk... dat die absoluut, organisaties leveren en niet absoluut. om een... Op welke achtergrond ze dat doen, dat kan men niet scheiden. Maar waarom maakt u dan onderscheid u zegt van sommige politie, eh, politiemensen ja, die, wel, die, die hebben, mogen dat niet uiten... maar die voelen... een Bali-ambtenaar, die toch ook de overheid vertegenwoordigt, niet? Ja, nou, dat, is, dat is nou het verschil. De Ede-ambtenaar heeft het recht om discretionaire beslissingen te nemen. Dat wil zeggen dat hij willekeurig ja of nee kan zeggen... en dan heeft hij, wordt hij niet beïnvloed door regels. Dat is een rechter, dat is een politieagent. Die mag besluiten of hij wel of niet een boete geeft. Op dat moment moet hij geanonimiseerd zijn, omdat op dat moment hij de overheid is in één persoon. Maar die baliemedewerker Die, Bali -medewerker die Bali -medewerker er ook is, over, is gewoon functioneel om, om mee te helpen aan bepaalde Verdrog, verplichtingen. Dat is wat Verdrog, het grote wat verschil is. En, en meneer Van Dalen vergist zich gewoon. Dat op het moment dat er iemand aan de balie zit in het stadhuis van Amsterdam. Die zegt, meneer Van Dalen, u meneer Verdrog, moet op de tweede verdieping zijn. Jezelf. Dan mag hij geen hoofddoekje nee. om. Nee, Droom, is... u ja, gaat voorbij aan het gevoel van de, van de burger. die er... niet ergens anders terechtkomt dan bij de overheid voor zijn paspoort. En ja. inderdaad, wij als VVD kiezen geen zeer nadrukkelijk hebt... voor het gevoel van die burger. Daar heb je rekenschap van te geven. U heeft zojuist in het debat gezegd: iedereen... dat is soms onhandig. Meneer Van Dalen, die onhandigheid van... voorkomen. Je, je kunt en niet kiezen. Uh, uh, van kerk en staat Wat meneer Van Dalen zegt bij een winkel. waar iemand staat die je niet staat... zeg ik ga naar een andere, Maar dat kan bij de overheid niet. Nee, dat klopt. Maar ik de menselijke integriteit vind ik belangrijk. <totstuk> dat, <totstuk> dat vind ik. U kiest ja, voor de, de, van de, van de overheid en u kiest niet voor de burger. Ga, nee, ik ga het even wat checken, het want we zijn alweer... Helaas, de tijd uh, gaat snel. We ja, zijn ja. alweer aan het einde. Ik wil even checken helaas. in hoeverre u het misschien toch ergens... inderdaad met elkaar eens bent, meneer Van Droog. Zit er helemaal niets in het standpunt van meneer Van Dalen... of komt u wel een eind met hem mee? Nou, ik, nee, ik ga niet met een mee. Helemaal Behalve niet. Behalve die ambtenaren die uh, de, neutraal moeten zijn. En verder vind ik dat iedereen dat zelf mag weten... omdat meneer Van Dalen zich op een glijdend pad beweegt... waar je vervolgens over haardracht gaat praten. Meneer Van Dalen, andersom, dat is toch wel niet. vrij liberaal van het CDA. Kunt u daar niet iets nee, begrip kijk, voor hebben? <laughs> nee, nou, kijk, wat uh, de heer Van Droogen uh, zegt in dit debat is... soms uh, pakt dat behoorlijk onhandig uit. Dat moet je niet willen als overheid. Kies voor de burger... En vervolgens is het aan een individu om te beslissen... of hij wel of niet binnen de context gecreëerd... scheiden van kerkstaat, geen religieuze politieke symbolen... een overheidsdienst, wel of niet voor de overheid zou willen werken. Daar gaat het over. Frank van een Dalen. Ad, een van de... antwoord, is ook een burger, meneer Van Dalen. Dat is het en laatste woord, meneer, meneer Van Drogen. Dank. Meneer Van Drogen van het CDA en Frank van Dalen van de VVD. Beide dank. Je kan kerncentrales veiliger maken. Veel landen doen dat door ze te bouwen vlakbij de grens met een buurland. Dan heeft jouw land dus hoogstens een halve kernramp. Vervolgens zet dat buurland natuurlijk ook een kerncentrale bij de grens. Ik heb het over Nederland en België... met twee kerncentrales op 25 kilometer van elkaar. De ramp in Japan was al een hel. Toen kwamen de lekkende reactoren erbij. Dat Japan voor kernenergie heeft gekozen kan je zo onmogelijk verwijten... Japan heeft geen aardgas of aardolie... en ze hebben hun uiterste best gedaan dat zo goed mogelijk op te lossen. Vervolgens hebben ze ongelooflijke pech gehad. Maar is dat nu een goed argument tegen kernenergie? In de jaren 50 van de vorige eeuw was kernenergie het grote wereldwonder. Kernenergie zou zorgen voor eeuwige groei en welvaart. Prachtige onderzeers met prachtige atoomraketten... konden zomaar tien jaar varen op een paar staafjes pleitstof. Kernenergie beloofde eeuwige vrede en eeuwige elektriciteit... Zo dacht men in de jaren 50. Toen sloop langzaam de angst erin. Dertig jaar later, 1980, was kernenergie duivels- en levensgevaarlijk en moesten alle kerncentralen zo snel mogelijk dicht. Met de ramp in Tsjernobyl, 1986, was het punt bereikt... dat mensen onmogelijk nog banger konden worden. Dus werden ze vanzelf weer minder bang voor kernenergie. Rond het jaar 2000 hoorde je overal in de wereld frisse nieuwe geluiden. Kernenergie was eigenlijk best wel oké... Okay. Overal in Europa werd besloten om kerncentrales niet te sluiten... maar juist langer open te houden. Toen kwam de aardbeving in Japan. Sinds een week is kernenergie opnieuw duivels- en levensgevaarlijk... want van radioactieve straling ga je dood. Het is verstandig om je te realiseren hoe gevaarlijk kernenergie kan zijn. Maar er is een andere energiebron die voor mensen nog veel dodelijker is. Aardolie. Aardolie-doden vallen niet door straling, maar door kogels en bommen... De hoofdprijs waar Gaddafi en zijn burgers om vechten is aardolie... en de controle over aardolie. Precies zo was het in Irak, wereldkampioen aardolieslachtoffers... met vier olieoorlogen in de laatste dertig jaar. Met kerncentrales kunnen verschrikkelijke ongelukken gebeuren. Aardolie is een ongeluk. Het hoeft, alleen, het hoeft er alleen maar te zijn en de ellende volgt vanzelf. Wie in een land met olie woont, komt vrijwel gegarandeerd ooit terecht... in een dictatuur, oorlog of burgeroorlog. Dat kan al gebeuren als door jouw land alleen maar een oliepijpleiding loopt of desnoods een toekomstige oliepijpleiding. Dat laatste is de inwoners van Afghanistan overkomen. De hoofdprijs van de oorlog in Afghanistan is de controle... over een toekomstige oliepijpleiding en de miljarden die die binnenbrengt. Dus aan de ene kant hebben we tientallen miljoenen doden... als gevolg van oorlogen vanwege aardolie. Aan de andere kant hebben we een paar duizend doden... vanwege kernenergie de afgelopen vijftig jaar. Terug naar Japan, naar het verdriet en de verwoestingen... na een aardbeving en een tsunami, tienduizenden doden... En miljoenen levenden die door moeten... ondanks grote verliezen op ieder denkbaar gebied. En waar gaat het over op de wereldtelevisie? Straling. Straling. Straling. Het hoofdonderwerp is kernenergie geworden. Ik merk dat ik daar boos van word. Het gaat al lang niet meer over Japan. Het gaat over ons. En hoe bang we nu opeens zijn van onze eigen kerncentrales... en dat we het allemaal niet wisten. En of de media ons alsjeblieft gerust willen stellen. Houd toch op... Aardolie is duizend keer dodelijker dan kernenergie. En nee, dat doet er nu niet toe. Het gaat om Japan. Maar toch wilde ik het zeggen: Justus van uur horen u het NOS-journaal nu Radio 1, het NOS-journaal. Het bewind in Libië staakt onmiddellijk alle militaire acties tegen de opstandelingen. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt op een persconferentie. Internationaal is er sceptisch gereageerd op de bekendmaking van het staakt het vuren. En volgens de opstandelingen wordt er nog steeds gevochten, ondanks de afkondiging van het staakt het vuren. In Jemen zijn zeker 30 betogers tegen de regering van president Saleh doodgeschoten. Nog niet eerder is er zoveel geweld gebruikt tegen demonstranten die van Saleh af willen. De president heeft al diverse keren laten weten dat hij er niet over pijnst om op te stappen... en dat hij zich tot de laatste druppel bloed tegen zijn vijanden zal verdedigen. De situatie rond de kerncentrale in Fukushima in Japan blijft onverminderd zorgelijk. Er wordt nog steeds met waterkanonnen geprobeerd om de reactoren te koelen... maar hoe succesvol dat is, is onduidelijk. Het dreigingsniveau rond de centrale is vanochtend verhoogd van schaal 4 naar 5. De schaal kent 7 niveaus. Chernobyl viel destijds in de hoogste categorie. En de gehandicapte jongen Brandon gaat verhuizen naar een andere zorginstelling. De jongen van 18, die in januari in het nieuws kwam omdat hij werd vastgebonden, kan in de nieuwe instelling een andere behandeling krijgen. En daarbij hoeft hij niet te worden vastgebonden. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. ANUB ah, verkeersinformatie Er staat in totaal 90 kilometer aan file. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Wat opvalt is het ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Er staat tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 10 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Welkom terug hier bij Vrijdagmiddag Live vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zo direct Ethan Mark, hij is Japanoloog... en maakt zich kwaad over het beeld dat, dat van Japanners wordt geschetst... in onder andere de media. En natuurlijk, zoals altijd Frits Barond... met hem bes bes bespreken we sportieve hoogte- en dieptepunten... en we gaan het ook over Ajax en Kruif hebben. En u kunt reageren op deze uitzending via onze website... vrijdagmiddaglive.afro.nl U kunt ons twitteren, hekje, maar nu is de kok. Dankjewel Jan. Uh, bij mij aan tafel Abbe Wiersema. En we hoorden je net ook al even in onze satirische rubriek de Tweede Tafel. Waar jij als lokaal journaliste aanschoof ja. om mee te discussiëren over de rol van de media ja. in de nieuwsgaar over Japan. Klopt. En nu heb je een andere pet op, want je bent deze week... De radio kok. Ja, Abbe, wat leuk. Je bent ook uh, kok. Toch, Abbe? Nou, kok, kok, kok, kok, kok. Kok, dat is een groot woord, hoor. Nou, niet zo bescheiden, Abbe. Je zit hier in de rol van kok, daar ben je op geselecteerd en ja, uitgekozen... Nou. want je hebt een kookboek geschreven voor de Boekenweek. Nou, ik heb eigenlijk vooral een kookboek geschreven vanwege de Boekenweek. Nou, wat knap, Abbe. Je ja. bent journalist, maar blijkbaar zo'n goede kok en zo'n goede schrijver... dat je een kookboek kunt produceren. Ja, nou, produceren, produceren, produceren... Het is gewoon een kwestie van opschrijven, hoor. Nou, kom, kom, Abbe, hallo. Uh. Je weet dat net zo goed als ik, dat je en moet kunnen koken... en nou, het ook. vervolgens zo moet kunnen verwoorden... Dat andere mensen ja, daar kunnen maken, daar toch? kunnen Abbe, maken. Ja. Dat kan niet iedereen hoor. Nou, Abbe, vertel, hoe kwam je op het idee van het, koopboek, het idee getiteld Polderwapper? Hittebliksem en blikschavers. Nou, het zat zo. He, ik zat op een avond bij het raam, op mijn vaste plekje bij het mm. raam, in mijn skommelstoel. Ja. En Short was bezig de haard nog wat op te poken. Want man, wat was het koud. Ja, ja. Sterfens, koud was het. Zo mm. koud dat ik magere heimbewijzen van spreken over de velden zag vliegen. Ja. Op weg om onze oude vandaag, zieken en psychisch minder bedeelden, ofwel eens gorters Krik aan te jagen, mm. ofwel voorgoed mee te nemen naar een plek waar wij stervelingen alleen maar naar kunnen gissen. Maar goed, ik zat daar wat voor mijn eigen uur te riedelen... en ik ja, voelde abbe. dat er een kwaaie bij in mij opkwam. He, Short was daar maar bezig met die pook. Abbe. Hij zat zo gerukt en ik zag hem, zijn, zijn kont, zijn ja, ja. billen die kudde helemaal van poken. Ja, hij was hard bezig, maar niet ontevreden of klagend. Gewoon, tevreden. He, tevreden met zijn leven, tevreden met zijn huis... Abbe. tevreden met de avond, die, hoewel die avond stervenskoud was... Abbe. toch gewoon was zoals hij was. Abbe. En Short kon daarmee leven. Abbe. Short legde zich daarbij neer. Abbe. En op die manier was hij gelukkig. Abbe. En helemaal toen hij opstond met een rood hoofd van een poken... Ja. en richting bijkeuken verdween met een laden met as... en hij begon te neuren, te hummen, ja. toen Abbe. brak er iets in mij. Ja. Hij is zo gelukkig, dacht ik. Ja. Terwijl alleen maar nederig werk doet wat hij in mijn ogen. En ja. ik ben journalist en ik ben... Abbe. Ik ben jaloers. Oh. Jaloers op, op Short. Nee, jaloers op al die schrijvers en schrijverinnen die naar het boekenbal mogen. Oh. Dat voelde ik. Dat ja. wist ik opeens zeker. Dat ik daar jaloers op was. Abbe. Ik wilde ook. Abbe. Ik wil ook drinken in de Amsterdamse ja. stad Skouburg. Ik wil ook dansen met Kluun. Ja. Ik wil lachen, Abbe. ik wil suben. Ik wil ook neuken in de coulissen. Oh, wordt er, wordt er geneukt op het boekenbal? Dat doet er niet toe. Maar jij bent nooit uitgenodigd op het boekenbal? Dus. Ik ben al nooit gerecenseerd. Oh. Ik ben bijna nog nooit verkocht. Oh. Terwijl ik toch echt de goeie streekromans over intermenselijke Abbe. relaties... en de rol van de elementen o. tegen de achtergrond... Van het ja. Nog nooit verkocht? Ja, één keer. Door Sjoerd. Oh. Toen had ik hem geld meegegeven. Om uw eigen boek te kopen? Murk Wopke en de Grutte van Ome Flutstra. Ja. En dat is één keer verkocht aan uw eigen Sjoerd? Ja. En nu heeft u een kookboek geschreven, omdat... Omdat ik hoop dat het nu wel aanslaat. Dat iemand het koopt en leest. En voor Sjoerd. Want het zijn zijn recepten? Nou ja, maar dat maakt niet zoveel meer uit. Dat hoeven oh. niet meer autosrechtelijk rechtelijk te regelen. Hm. Want? Sjoerd is niet meer onder ons. Ach... Iets met die pook? Iets met die pook, ja. Ik kon, He? het, ik kon het niet meer aanzien. Nee. Misschien iets voor uw volgende boek? Nou, ja, dan zegt u iets, misschien iets in de titel met gehaakt of zo. Ja. Ik weet het niet. Goed. Dankjewel, nou, Abbe. wel, dan, Abbe. met de radio. Met de Dit was de radio. Ja. Ja. Ja, Abbe, wilt je de recepten nalezen van Radio Kop? Prima. De radiokok, in veel berichten over de ramp in Japan wordt met verbazing of, of met respect gesproken over de manier waarop Japanners omgaan met die ramp die zich in hun land afspeelt. Afgelopen week zagen we een volk dat opvallend rustig bleef toen zich een levensbedreigende ramp voltrok met vele doden. En veel deskundigen zoeken daar een verklaring voor in die Japanse volksaard. Japanners worden volgzaam, gezagsgetrouw, kritiekloos en soms ook wel gevoelloos of, of stoïcijns eh, genoemd. Onterecht zegt Ethan Mark. Hij is van de Universiteit van Leiden, Japanoloog, en maakt zich samen met andere Japanologen boos over de manier waarop de Japanner tijdens deze ramp wordt omschreven. Ja. Ethan Mark, welkom. Goedemiddag. Nu, kunt u eens een voorbeeld noemen waar u zich heel erg boos over hebt gemaakt? Ja, uh, nou, ik wil meteen zeggen dat het gaat niet uh, over alle rapportages... of over, over iedereen die het over Japan heeft. Uh, ik denk in het algemeen dat het uh, vrij professioneel uh, om, om mee omgegaan is. Uh, maar uh, er zijn toch... Uh, ik, ik merkte vooral uh, bijvoorbeeld uh, na een paar dagen... Dat we, uh, over de rapportages over, over de ramp zelf... Uh, dat wij het, het gevolgd werd door, uh, door analyses... En um, ik merkte uh, bijvoorbeeld uh, uh, verleden maandagavond... Uh, twee keer tot twee keer toe, uh, bijvoorbeeld in de, in de NOS-rapportages uh, op televisie... Um, dat er um, ja, in behoorlijk uh, algemeen uh, stereotypische uh, termen Zoals? over de Japanners... Um, bijvoorbeeld, uh, er was een, uh, een stuk over uh, een, een uh, Nederlandse journalist, dus Wouter Zwarts... Um, die, die met uh, verschillende Japanners in, in het rampgebied uh, interviews uh, heeft gegeven... Uh, gehouden um, En uh, de laatste uh, was over, met een bakker die, die alles kwijt was. Uh, gelukkig uh, volgens mij niet, zijn, niet familieleden, maar wel zijn, zijn bedrijf. Alles. En hij, hij, heeft het, hij had het over de details en de financiële schade. En daarna volgde het volgende. Uh, Wouter Zwart zei, hij zegt het allemaal met een ongemakkelijke glimlach... in combinatie van traditie, schaamte en lotsbezinning waardoor maar weinig Japanners echt blijk durven geven van hun verdriet. En dit vind ik... Uh, ik vraag me af... Uh, ik, ik heb dat niet gezien bij, bij wat die man zei, überhaupt. Um, maar ook... Uh, ik, ik, hier, ik hoor hier heel bekende clichés... over de Japanners en hoe ze zijn en hoe ze altijd zijn en altijd zijn geweest. Ja, maar het was uh, natuurlijk wel als iemand alles kwijtgeraakt is en hij lacht. Ja. ja. Nou, ik, ik, ik vond het geen lach. Op zich. Ah, uh, ja, dat, dat is. Dat een is, dat is uh, ja, ja, ik misschien ik is dat. Heb uh, heel veel uh, foto's gezien. Ik heb heel veel foto's gezien in kranten van echt zwaar huilende mensen. En ik heb ook heel veel beelden gezien van huilende mensen. En als hij de zwart dat zegt, ja dan ligt dat aan hem. Ja, ja ik, vind het, ik, ik vond het... Maar is, is dat, dat, dit één ja. voorbeeld of, of is het structureel? Er zijn, er zijn meerdere voorbeelden, helaas. Uh, en niet alleen ik, maar, maar collega's. Uh, en niet alleen in, in Leiden of in, in Nederland, maar overal in de wereld... hoor ik eigenlijk van niet alleen Japan-kenners, maar, maar Azië-kenners. Uh, dit, dit, dit is een soort bekend verschijnsel. Wat we, wat we juist in dit situ, deze situatie... is een kans om, om die mensen daar beter te leren kennen. Uh, als mensen vooral. Uh, dit is toch een, een drama wat... wat uh, wat, wat alle culturen overtreft. Ja, vind, en, de... en we maken eigenlijk van die gelegenheid geen gebruik, zegt u. Ja. Nou, toch nog een ander voorbeeld. Vanochtend toevallig hoorde ik op het Radio 1 ook een NOS-verslaggever. Die stond ja. op een plek waar uh, doden werden verzameld. Familieleden kwamen daar zoeken. Naar hun uh, uh, eventueel overleden familieleden. En hij zei ook, niemand huilt. Ja, um, ik, ik, ik vraag me af wat mensen verwachten. Uh, ik, ik vind dat eigenlijk uh, heel veel... Nee, ik, ik, wil niet, ik wil het niet uh, um, uh, over, over iedereen hebben. Ik heb het niet over iedereen. Maar bepaalde mensen in de media uh, lijken opeens uh, psychiaters, uh, te, experts uh, te zijn geworden. In, in het omgaan met zo'n tragedie wat wij eigenlijk niet kunnen vatten. Uh, dus uh, na twee dagen dat Japanners niet huilen. Uh, vraag aan iemand die, die, die alles kwijt is, die familieleden kwijt is, dat, dat zou mij, ik, ik zou uh, bijna durven zeggen van, als we het over uh, misschien over Nederlanders of over Amerikanen, zou, dat zou niet het eerste wat wij zouden opmerken van, waarom haal je niet? Dat is toch een, een heel, heel uh, ja, een oppervlakkig uh, iets. En hoe, ik, hoe komen we aan dat oppervlakkige beeld van de Japanen? Um, nou, dat is, dat is iets juist uh, wat voor mij... Um, uh, mensen misschien, uh, niet, zijn misschien niet altijd bewust van dat. Dat, dat is iets wat, wat juist uh, heel diep ligt bij ons. Uh, wat Waar ligt, komt dat vandaan? Het, het ligt in de, in, de geschiedenis, in, in de geschiedenis van het omgaan um, uh, met Japan. Uh, met Azië eigenlijk in het algemeen, nou, uh, zou ik Japan vooral. Ik bedoel, het ja. gaat dan terug naar de VOC... Uh, en inderdaad, ook in de Tweede Wereldoorlog. Dat de Japanners inderdaad heel zijn waren. Ook in de ja. Jappe Kampen. Dus ik denk dat het daar. Ja, dat dat daar we, komt. Dat, oh, ja. Nou, ik weet het niet, ik ben geen deskundige. Maar dat beeld sluit aan. Ja, een schudt van ja, u onderschrijft dat. Nou, ik wil niet zeggen dat, dat alle... Ik, ik wil niet over de Japanners hebben, überhaupt. Nee, maar het, um, het beeld, blijkbaar het cliché... Hè, ja. dat wij hier dus hebben... wordt dat door die geschiedenis inderdaad... is dat daardoor ontstaan? Uh, wat, ik, wat ik zou benadrukken is juist het, het geschiedenis... van, van de, de wederzijds um, beelden. Uh, verbeelding uh, die we hebben van elkaar. Um, en dat is wel iets wat, wat heel nadrukkelijk... Um, versterkt is door de oorlog. Door, door dat ervaring. Ja. Um, en dat is een wederzijds... Iets. Uh, we maakten eigenlijk aan, aan, aan beide kanten uh, een heel, heel simpel, uh, hapklare uh, afbeeldingen van de vijand... Um, en dit is een vijand die, die onbegrijpelijk is. Um, die, die niet geciviliseerd is. Dat deden we allebei eigenlijk. De Japanners hadden het ook over ons uh, toen. Maar wij uh, ook over de Japanners. Ja. Maar ik heb het ook wel gehoord. Bij antrogezingen en Japanse vechtsporten. Je mag je verdriet en je nederlaag niet tonen. Het verdriet ja. van de nederlaag niet tonen. Ja. Kan, misschien is het wel een vooroordeel hoor. Ik weet het niet. Nou, ik, uh, het is, ik wil niet helemaal uh, uh, zeggen dat, dat er geen cultuurverschillen zijn. Of, of dat uh, de manieren van, van uit te, van, van, van emoties, dat dat niet anders kan zijn in verschillende culturen. Niet alleen het Japans. Uh, als Amerikaan in Nederland merk ik soms... dat er toch uh, uh, duidelijk verschillen zijn uh, tussen, tussen Amerikanen... of misschien Amerikanen uit, uh, uit New York in de buurt... waar ik vandaan kom. Uh, mm -hmm. en, en ik wil niet spreken over de Nederlanders. Dus maar je, welke, welke er zijn wel culturele verschillen. Maar zegt u, de Japaner is niet emotieloos. Precies, precies. Dat, dat, dat, u heeft het heel goed opgezond. Uh, ik vind dat we moeten, we moeten altijd uh, dat verschil uh, kunnen, dat, dat onderscheid kunnen maken tussen het, het uiterlijk uh, het en, het, en het innerlijk. En we ja. moeten niet daarvan uitgaan dat, het, dat omdat het uiterlijk een beetje uh, anders is dan wat wij verwachten, dat dat betekent dat de gevoelens niet hetzelfde zijn. Bovendien uh, zouden wij hier misschien naar nou zo'n ramp ook wat dicht slaan, uh, Frits, of niet? Ja, maar het is wel eens goed dat je inderdaad... Vreselijk oppas voor die generalisaties waar je blijkbaar je toch aan schuldig maakt onbewust. Het is dus best goed dat u dat even hier zegt. Ja. Nou, ik vind uh, dat, dat is iets wat. Het uh, gevaar is dat dit vooral heel makkelijk uh, uh, naar boven komt. Uh, als wij, zeg maar, wij als, ja. als Westerse mensen. Ik vind hem een typisch Amerikaan. <lacht> De Aziaten <benijden>. <lacht> Nee... Nee, oké, okay, dat, dat laten we in het midden. Ja. Maar in ieder geval heeft u wel even terecht uh, aangestipt, zegt ook Frits. Uh, let erop als je zeker in ieder geval beschrijft wat daar in Japan gebeurt. Dank daarvoor Iten Mark, Japanoloog aan de Universiteit van Leiden. U blijft nog even zitten, ja. want zo direct gaat nou, Frits Waarom door over de sport... nadat we opnieuw hebben geluisterd naar The Soldiers. I hold your life. I hold your life. I hold your life in my hands. I try to keep it. Please believe it. I try to keep it. But I can't. So I tell you life. Keep your life in my hands The one mistake we ever made Made us do Soldiers. Maandag is de cd uit. Dan uh, kun je hem ook downloaden. Ook oh, downloaden. downloaden. Kijk aan. De Zoltjes. Dankjewel. Hij is weer aangeschoven, de hoofdredacteur van het blad Helden. Dat hier voor me ligt, een uh, speciaal nummer met Johan Cruijff. Wat uh, met veel aandacht trouwens in de media deze week ook is gepresenteerd. En ook Ethan Mark, de Japanoloog zit hier nog aan tafel. Uh, iets met voetbal, meneer uh, Mark? Uh, ja, ik vind voetbal wel, uh, wel interessant. Uh, uh, Europees verschijnsel, zou ik bijna zeggen. Maar uh, <lacht> <De> Europees verschijnsel. <lacht> dat klinkt als een, echt ja. een wetenschappelijke kijk op voetbal. Maar Cruijff is voor u ook bekend, of niet? Ja hoor. Ja, dat wel. Zoals bij heel veel buitenlanders. Natuurlijk. Uh, Frits, jij hebt uitgebreid met Kruijf gesproken voor dit nummer. Hè? Ja, Je bent ja. bij hem thuis geweest. Het gaat natuurlijk over hemzelf, maar ook over Ajax. Ja, het is, een, het, het is een ode aan de 14 jaar foundation. Alles staat in het teken van 14. We hebben ook Van Bassen die 14 punten over Kruijf als vriend, als medespeler, als tegenstander, als trainer, als orakel, als columnist. Uh, we hebben, nou ja, zijn zoon staat erin, Jordi. Ja, met... dus het, is een, het is een heel nummer. Ja. Uh, en over en, veert, en, en ik familie. heb veertien herinneringen met Johan op uh, uh, Maar ik zei het al natuurlijk ook over Ajax. Eventjes, want het, het gaat ja. gisteren, het gaat niet zo goed met Ajax. Dus nee, ze liggen eruit. Nee, het, het was dramatisch gisteren. Het zijn echt volledig weggespeeld. Dat zou inderdaad, als ik mijn negatieve punten straks ga benaderen, is dat punt 3. Helemaal zoek gespeeld. 3-0. Ze, ze hadden nog de indruk dat ze daar een kans maakten... omdat ze hier in de, in de arena een paar keer kans hadden gecreëerd. Maar, in Moskou win je niet zo makkelijk. Dat bleek ook Twente verloor ook in Sint-Petersburg. Helemaal weggespeeld. Ja, en, en onderschrijft dat eigenlijk de kritiek die Kruijf op maar Ajax heeft? Nou, dat vind ik wel de klasse van Kruijf. Want dat zou dan, zoals Adriaanse die leuke term bedacht... heeft scorebord journalistiek. Kruijf is met zijn kritiek begonnen toen het nog, nog goed ging bij Ajax... toen ze in de Champions League zaten. Hij heeft zijn plannen gepresenteerd. En ik heb er daar een beetje in verdiept. Uh, hij vindt dat er geen technisch directeur hoeft te komen. Ook hoofd jeugdopleidingen vervalt... Hij ziet een driehoofdige voetballeiding. Frank de Boer is trainer van het eerste. Zijn assistent wordt Dennis Bergkamp in zijn plannen. Dennis is daarvoor. En Dennis is dan het, eigenlijk de liaison tussen het eerste elftal en de jeugdopleiding. De toekomst heet dat bij Ajax. Eh, dat had hij ook in zijn hoofd. Johan Cruijff al toentensijds met Marco van Basten zag hij de rol voor Johnny van het Schip weggelegd. Maar Marco en Johnny wilden dat niet. Vroeger heeft hij dat ook met Tony Brown-Slot gedaan. Tony Brown-Slot was zijn assistent. Maar wist ook precies wat er in de jeugd speelde. Dus stel dat jij een, uh, jouw linksback wordt verkocht, de omstandigheden die kun je niet houden. Staat er dan een linksback klaar in de A1 of in tweede van 18, 19 jaar? Of moet je er staat er een van 16 hij klaar? Hij heeft altijd op de jeugdopleiding ja. gehad. Maar in dat interview dat jij met hem hebt, uh, uh, ga je ook met terug naar vroeger... hoe ja. zij dat deden toen hij nog trainer ja, bij Ajax ja. was. Hij zei van, ik gaf alle leiders van de jeugd elftallen opdracht... om vooral naar de tegenstander ja. te kijken. Nou kijk, hij zegt, ze kennen hun eigen elftal, ze kennen hun eigen spelers... Uh, kijk dus wat voor spelers lopen er bij de tegenpartij... waarvan jij zegt, die kunnen iets voor ons betekenen. Hij zegt, dat komt in het rapport ook te staan van uh, Kruijf... het gaat er niet om dat die A1 kampioen wordt, of die E1 of die F1... het gaat erom dat je in elk elftal twee of drie spelers ziet... waarvan jij denkt dat ze het eerst van Ajax kunnen halen. Je moet opleiden en niet kampioen worden. Dat vindt hij de grote fout, heeft hij ook altijd gezegd. Het is niet belangrijk of de A1 of de A2 kampioen worden... Opleiden, dat is het belangrijkste. Ja, dat, dat, je zegt dat hij het al veel vaker geroepen. Ja, hij hij roept... gaat dat nu, nu ook werkelijk voor elkaar krijgen nou ja, door die, die oudspelers spelers hij... allemaal in te zetten. Hij wil dus dat oudspelers worden trainer van de jeugdhelft. Er zijn ook al veel oudspelers: Kreek, uh, Brian Roy. Hij wil dus de, tweede rol, de derde rol die hij belangrijk vindt is Wim Jonk. Wim Jonk heeft dat zegt hij ook in het interview, bij mij heeft hij zeer, is hij zeer van onder de indruk geraakt. Hij is zeer streed in zijn opmerking, in zijn uh, aanmerking op de situatie bij Ajax. Dus het driemanschap is Frank de Boer, Dennis Bergkamp, Wim Jonk. Uh, Wim Jonk wordt het hoofd eigenlijk van de toekomst, van de jeugdopleiding. Ja. Die bespreekt dan alles met Dennis Bergkamp. En dan zeggen ze ook, kijk, Wim Jonk wil niet verhuizen, huis is een Volendammer. Dennis Bergkamp heeft vliegangst, dus je moet ook niet bang dat die weggaan. Dus je toekomst is gegarandeerd. <lacht> kan ook maar wat moet er dan met de mensen die er zitten? Want hoofdopleiding, uh, Older Rink... Daar is geen plaats meer voor. Dat Danny moet Blind? Dat... Voor Danny Blind is in, het, in de plannen van Bergkamp... Uh, en Kruif en Jonk geen plaats meer. Niet? Nee, er is geen plaats voor uh, Danny Blind. Dat, dus, zal aankomen, ook, ook uh, dat zal hard aankomen, ook bij de Ajax-fans. Dat zal hard aankomen. Dan moet de directie. En ik neem aan dat nu de directie misschien wel de hand in. de voet in het zand gaat zetten. of de hak in het zand gaat zetten. Want die mensen gaan natuurlijk voor hun positie strijden. Dus de, de, de strijd is niet gestreden hoor, let dat wel. Want de directeur zelf dan? Ik bedoel... Nou ja, die moet dit uitvoeren. Dan moet je dan afwachten of de raad van commissarissen dit goed vindt dat hij dit uitvoert. Maar in de plannen van... Uh, kijk, Danny Blind heeft... En ik praat nu even zoals in het comité gesproken is. Ze hebben gezegd, Danny Blind is nu assistent. Hij was technisch directeur, technisch manager. Hij heeft alle functies al gehad bij Ajax in de laatste 15 jaar. En dat is net de periode dat het niet zo goed gegaan is bij Ajax. Dus Danny Blind heeft zijn kans gehad volgens Wim Jong, Dennis Bergkamp en Johan Kruijf. En er is dus geen plaats meer voor hun inkringen. In maar er zijn mensen die wel achter Denny Blind staan, maar... Ik. dus het kan nog een heel gevecht worden. Maar ook voor Jan Olde is in deze toekomstplannen geen plaats. Maar vooral Denny Blind zal het hard aankomen. En voor de directie, ja. is het take door or leave it? Uh, nou ja, willen ze oorlog met Cruijff, is het teken it. it. Uh, of leave it. Maar dat, kun ze dat kunnen Cruijf? ze zich niet permitteren, toch? Hoop nou je? ja, uh, ik hoorde signalen uit uh, Moskou dat daar... Directieleden en mensen zeiden, nou, we gaan het gevecht met Kruijven aan. Hij heeft ook iets aardigs, gezegd. voetbal is een teamsport... maar dat zegt hij ook in een interview, je moet het individueel benaderen. De A1 gaat niet naar het eerste, de A1 scoort niet... het is een speler die scoort, het is een speler die doorgaat naar het eerste. Heeft hij nog iets aardigs wat in het rapport staat? Niet het Ajax-systeem is heilig, maar de Ajax-normen. En de Ajax-normen zijn de basistechniek. Hij zegt dus ook, wij gaan dus geen nummer drie of vier meer opleiden, verdedigers. Wij leiden aanvallers op, zoals vroeger... En die aanvallers zijn in mijn tijd altijd de beste verdedigers geweest. Waarom? Ze zetten vroeg druk, dat is het Ajax-spel. En ze weten, omdat ze zelf aanvallers zijn geweest. hoe een aanvaller denkt en hoe een aanvaller reageert. In zijn tijd, Zuber en Krol, de beroemde backs, waren ex-aanvallers. Nou ja, dat is kort samengevat. Ook aanvallers moet de, we, moeten de bal af kunnen pakken. Meneer Maak kunt u het nog een beetje volgen? Uh, een beetje. Een beetje. Ja, ja want het, goed. Ja, ik generaliseer te veel. Hè? We gaan niet te lang door over Ajax, want anders krijgen we ook weer het verwijt dat ja. we te veel Amsterdams bezig zijn. Ja. Behalve dit, in ieder geval voor jouw hoogtepunt. Hè, dat blad met Cruijff en zo. Waren er andere hoogtepunten in de ja, stad? Bob de Jong, die wereldkampioen werd in het weekend Natuurlijk. 10 kilometer... nadat hij ook de 5 kilometer gewonnen had. Dan, ik heb het hier al eerder gemeld, Robert Geesink. Hij heeft in Oman, geloof ik, een tijdrit gewonnen. En in de Tereno Adriatico bewees hij weer dat hij een tijdrit kan rijden. En ik weet van Peter Post, de kruif van het wielrenner, zal ik maar zeggen... als je een goede tijdrit kunt rijden en Geesink kan klimmen... dan ben je kans hebben voor de Tour de France. Dus ik verwacht heel veel van Robert Geesink de toekomst. spannend. Hij heeft ook echt geleerd tijdrit rijden. Hij heeft in een windtunnel geoefend met zijn zitten en met bepaalde schoenen... Uh, maar goed, hij kan nu tijd rijden. Julie de Tour. En Animo Abidal. De spelers van Olympique Lyon en Real Madrid... zijn voor de wedstrijd met een shirt op het veld gekomen. Animo Abidal. Abidal is een speler van Barcelona. De grote concurrent van Barcelona. Daar is een tumor op zijn lever ontdekt. Die is gisteren geopereerd. En de spelers kwamen op het veld op met Animo Abidal. Abidal sterkte. En ook een groot beeld in het Barcelona-shirt. In het stadion van Madrid sterkte voor Abidal. Dat, vind ik, uh, dat vond ik erg... Voor je mooi gebaar. Ja. Dieptepunt ook. Deze Dieptepunt week. dus Ajax. En dan de gisteravond. Uits... Ja, gisteravond. De uitschaling van Van Gaal. Ik denk dat het Van Gaal uitgewerkt is bij uh, Bayern München. Waarom? Wesley Sneijder zegt na afloop, onbegrijpelijk. Ze staan 2-1 voor. Dan zijn ze door. Wij moeten nog twee doelpen te maken. Inter, Bayern München heb ik het over. Maar ze bleven maar voor die derde goal gaan. Wat dom. Toen maakten wij 2-2. Gingen ze nog voor die derde goal. Hoe dom kun je zijn? Even later komt Louis van Gaal. Die zegt, onbegrijpelijk dat mijn spelers maar voor die derde goal gingen. Met andere woorden, Louis van Gaal, de coach, bepaalt dat. Hij heeft, heeft geen grip op de spelers. zijn spelers. Dat concludeer ik daaruit. Dus het is terecht dat het bestuur van Bayern heeft gezegd... Louis, aan het eind van het seizoen mag je vertrekken. Dat is om meerdere redenen terecht. Want van Gaal, als Van Gaal ergens komt, dan wekt hij de indruk... dat er nog nooit gevoetbald is daarvoor. heeft hij bij Barcelona ook gedaan. Daar is de ruzie met Cruyff uit ontstaan. Cruyff had daarvoor bij Barcelona gewerkt. En hij komt daar en zegt, hier deugt niks van... Alsof daar nog nooit gevoetbald is. En of er bij Bayern München niet voor en na hem gevoetbald is. Daar had. begon de vete tussen Vergaal en Kruif? Dat is een van de oorzaken van de vete tussen Vergaal en Kruif. Hij kwam daar binnen, de jeugdopleiding deugde niks. Terwijl Kruif net vier keer achter elkaar kampioen van Spanje was geworden. Allemaal jeugdspelers zaten er in het eerste elftal. Er deugde niks van de organisatie van... Uh, van Barcelona. Zoals Kruif nu vindt dat er niks deugt van de organisatie van Ajax... Nee, wezen de organisatie van Van Gaal is. Ja, komt het ook nog goed tussen die twee, denk je? Nee, dat komt niet meer goed. Oh, de, nee. als we sturen ze naar de EO, het familiediner. Nee, ook dat lukt niet. Helpt ook, ook niet? Nee, het de, de, derde slot... negat, de, de, de negatief punt vond ik de wederom falen van de achtervolgingsploeg... Uh, bij het WK Schaatsen. Uh, er is een boek van Mark Tuit, het verscheen... Algemeen Dagblad had daar een voorpublicatie van Mark Tuit... dat zegt hoe een gigantische chaos het was bij het samenstellen van de ploeg voor Vancouver, de Olympische Spelen. Zeker een gouden medaille laten liggen. De bondscoach zegt dan A, dan doet hij B. Die Wopke de Vecht is ook terecht aan ontslagen, heeft dus niks te zeggen. Die commerciële ploegen bepalende, dit. dit. is ongelooflijk. Uh, Douglas Terpstra, voorzitter van de KNSB, heeft artschenk gevraagd... wil jij een rapport schrijven hoe de structuur van de KNSB eruit moet zien? Arts Genk heeft dat geschreven, maar dat betekent dat Doekle Terps... een stap terug moest doen. Dat rapport van Arts Schenk. Is, is gewoon terzijde geschoten. Ja, het uh... gevolg is dat de weerachtervolgingsploegen... volledig gefaald hebben. Ja. Ik vind dat ze gefaald hebben, dat vinden ze zelf ook. Ik hoorde het ook op televisie, ze zijn fout gestart. Uh, er moet blijkbaar iemand die niet zo hard... kan rijden, moet starten... En dan, want dan kunnen de anderen kunnen hem volgen. Goede nou ja, tactiek. Dat rapport van moet weer uit de la? Nou ja, in ieder geval, er moet een duidelijke lijn komen voor de ploegachtervolging. Vorig jaar hebben we ook gefaald met tuiter en Kramer. En dat vond ik wel, we hebben de beste schaatsers. En we hebben nog nooit de ploegachtervolging gewonnen bij het Olympische Spelen. Adviezen van Frits Barend voor uh, iedereen die zich met niet, niet alleen voetbal... maar ook met schaatsen bezighoudt. Frits, dankjewel. Tot volgende week. Tot zo direct. Naar nieuws en reclame. Azen.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 Libris Boekhandels vindt u op Libris.nl. Libris. Boeken. Heel veel boeken. Dit is Radio 1.